4 Uur Freddy van Teen met het NOS-journaal.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 De Arabische Liga verwijt Syrië dat het aanhoudend geweldgebruik... tegen antiregeringsbetogers en afspraken niet nakomt. De terreurbeweging FARC heeft een opvolger benoemd voor Alfonso Cano... de leider die deze maand werd gedood door het Combilia Colombiaanse leger.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 In het noordoosten nevel, lokaal kan een misbank ontstaan. Het is rond het vriespunt. Morgen in het zuiden zonnig, in het noorden eerst grijs. Later kan daar ook de zon doorbreken. Het wordt 4 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Goedemorgen, het is woensdag 16 november en u luistert naar Nu Al Wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. En wekelijks bespreken wij het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Naast mij zit Diederik van Zessen en mijn naam is Inge Lou Stol. Het komend uur hoort u... Alles over de sta op tegen kankershow later vandaag. Dat staatssecretaris Joop Adsma op werkbezoek in China is. En we bellen met de bondscoach van het Dames Cricketteam. En voor de documentaire liefhebbers zijn hun favoriete weken van het jaar weer begonnen. En wel in Amsterdam, daar staat vandaag het International Documentary Film Festival Amsterdam, beter bekend als het ITVA. Naar verwachting zullen bijna 200.000 bezoekers zich storten op documentaires over onder andere milieu, economie en sport. En daarnaast komen er ook zo'n 2500 speciale gasten uit de filmwereld. Een van die gasten uit de filmwereld is maakster en jurylid tijdens het ITVA, Suzanne Raas. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Heb je er al een beetje zin in? Ja, nou, op de een of andere manier overvalt het me dat het, eigenlijk al, dat het al vandaag weer begint. Het gaat al sneller dan ik, dan ik dacht, maar het is altijd een enorm feest. Het is, fantastisch, uh, uh, het is een fantastisch festival, dus ja, zeker. Ja, want wat betekent het ITVA nu voor de Nederlandse documentaire wereld? Nou, het is heel gek om um, uh, proberen kaartjes te krijgen voor een documentaire... en dat alle zalen dan uitverkocht zijn. Het, is, het, is, het gaat bijna ten onder aan zijn eigen succes, het festival. Uh, tuurlijk zijn er natuurlijk wel kaartjes nog te krijgen... maar het is uh, ontzettend leuk om uh, in volle zalen naar, naar films te kijken... die ook nog ergens over gaan. En raken mensen niet een beetje verstrikt met 250 documentaires in de keuze... Ja, nou gelukkig word je wel geholpen door, door lijstjes ook. En uh, je hebt iedere dag een publiekspol waarin uh, het publiek ook aangeeft wat de leukste films zijn. Want uh, ja, als je zo'n zo programmaboekje doorkijkt, dan, dan word je inderdaad helemaal uh, naar eigenlijk. Maar uh, nee, er zijn allemaal top 10's en top 20's. Alle kranten hebben specials. En uh, nee, je komt er volgens mij wel uit. En welke films springen er voor jou uit dit jaar? Nou, ik... Ik um, moet zeggen dat ik het nog niet helemaal heb doorgelezen. Uh, ik ben zelf jurylid bij de, de future, future Length, of, eh, de lange internationale documentaire. En daar zitten een aantal hele grote namen tussen. Uh, Werner Herzog. Uh, uh, zegt dat nou goed. <laughs> uh, Frank Scheffer heeft een nieuwe film. Zijn er opmerkelijke nieuwe onderwerpen dit jaar? Uh, als ik het zo zie... Uh, ja, de, de, de, uh, de wereldpolitiek en het milieu is altijd een belangrijk onderwerp. Uh, maar ik zag ook wel een aantal uh, films... Uh, bijvoorbeeld uh, film over twee oudere prostituees, oude hoeren. En volgens mij mag er ook wel, uh, zijn er ook wel wat lichtere onderwerpen dit jaar ook. Het wordt dat wel goed afgewisseld. Mij, want, ja, als je te veel ellende achter elkaar ziet, dan komt het ook niet meer aan, dus het is wel goed. Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld een fantastische film over, uh, over uh, het Colombiaanse voetbalteam gezien. Dat soort films geven ook een totaal ander kijkje soms in een, in een wereld die heel veel mensen kennen. Maar ja, zo'n documentaire weet dan toch op een andere manier uh, de werkelijkheid te benaderen en toch dieper, dieper in het onderwerp door te dringen. Nou had de film die u zelf gemaakt heeft voor het Itva dit jaar... ook best een lichte, le uh, leuke, vrolijke film kunnen zijn... Ja, waar het precies. niet dat het lot heel anders uh, heeft besloten. Want waar gaat die documentaire Hold on Tijd over? Kunt u dat eens eventjes uitleggen aan de luisteraars? Ja, nou, ik denk dat veel luisteraars hem ook al hebben gezien, want hij is al uitgezonden. De, de reden dat hij op de ITFA nog een keer vertoond wordt, is omdat ik inderdaad in de jury zit. Um, maar het is hartstikke leuk, want nu wordt hij ook in een internationale versie, Engels ondertiteld, aan een internationaal publiek vertoond. Waar ik het hartstikke leuk vind. Um, het gaat over De Dijk, die band die, die iedereen kent, uh, die al dertig jaar bij elkaar zijn. En uh, die eigenlijk iedere dorp en stad in Nederland wel gezien hebben. En die door een bijzondere samenwerking met Solomon Burke... opeens uitzicht lijken te hebben op een internationale carrière. Of een uitstapje, zou je ook kunnen zeggen. Maar, en um, dat is doordat ze een plaat opnemen met Solomon Burke. Een prachtige plaat. En de dag voordat hij, of twee dagen voordat ze met hem... Uh, zouden optreden in Paradiso tegen... De... Nee, ik ben even de hele... Het is zo vroeg, hè? Ja, het is anderhalf jaar geleden. <laughs> dat jullie zo helder zijn. Nee... Uh... Ik, um, dus ja, Solomon Burke overlijdt vlak voordat ze zouden gaan optreden met hem. Dus daar, daar valt een droom in duigen. Tegelijkertijd heeft Huub van der Lubbe uh, toch een soort twijfel van... hoe lang houden we dit nog vol en hoe lang blijft het zo leuk als we het altijd hebben gevonden. En uh, daar gaat die film over. Het gaat over vriendschap en over hoe je, uh, ja, hoe je met, met vrienden in een band kan zitten... en het zo lang kan volhouden. Merk ik een beetje in je woorden dat je hoopt dat er zoveel mogelijk niet Nederlanders in de zaal zitten... Nee, ik hoop dat die zalen gewoon vol zitten. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar hoe uh, buitenlandse kijkers die film zullen zien. Of ze het echt een soort totaal uh, obscuur verhaal vinden. Of dat het, wat ik hoop natuurlijk is dat er toch een soort universele thema's in die film zitten. En ook dat de muziek van de dijk ook wel uh, mensen aanspreekt die, uh, die niet de teksten van Huub verstaan. Dus uh, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe die, hoe die internationaal gaat vallen. Ik ben heel benieuwd hoe het woord de dijk wordt vertaald. Maar goed, dat zal wel gewoon de dijk hold on blijven. Hold <laughs> ja, de dijk, dat klinkt toch gewoon een beetje anders. Maar uh, hold on tight heet hij in het Engels. In het ja, ja. Zo heet de film, ja. Hey, het ja. Intvaart duurt nog uh, tot en met 27 november in Amsterdam. Succes zelf. Uh, Dank je wel. En bedankt voor uw tijd, mevrouw Raas. Ja, fijne dag. Dag. U luistert naar nu al wakker op Radio 1. Straks gaan we naar Nieuw-Zeeland, want daar zijn binnenkort verkiezingen. Maar eerst heeft onze actualiteitenredacteur Martijn Middel de hele avond televisie zitten kijken. En Martijn, wat is daar uitgekomen? Allereerst het opruimen van het Occupy-kamp op Wall Street vandaag. Dat was een mooie aanleiding voor po om eens naar de Occupy-dochters van Amsterdam te rijden. Altijd goed voor wat minder intelligente quotes en dooddoeners.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 Welk dit keer? Helpt u me even herinneren? U weet het niet meer. Welk. welk. wat? Iets, iets met dieren? Oh ja, nee, zeker. Dat is. maar uh, oud, oud nieuws voor mij, natuurlijk. Maar gaat het vandaag in? Jazeker. Nou, gefeliciteerd ook u. Huh? Het is een heel belangrijk nummer, hè? zeker, absoluut. Gaat u aan het hart ook, hè? Absoluut, absoluut. Hoe was het nummer ook alweer? Weet u dat niet meer? Nee. Nee. Weet u dat niet meer? Nee? 144.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 Met je gezicht. Een bril gebroken en flinke schrammen in het gezicht. Ze zorgden ervoor dat Niels de Vries de hulp van de rijdende rechter inriep. Maar de wethouder in Hilversum vindt het allemaal wat overdreven. Als ik zelf kijk naar de situatie daar, vind, vind ik de situatie uh, absoluut overzichtelijk. Maar meneer moet nu natuurlijk wel een nieuwe bril kopen. Rijdende rechter.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 Ze mogen van Luca ook overdag komen en aanbellen. Dan doet ze moeder open en dan krijgen ze heerlijke chocolademelk. En tot zover het mediaoverzicht. Dankjewel, Martijn Middel met het mediaoverzicht. En dan hoor ik aan het einde hoor ik Sinterklaas nog eventjes in het Sinterklaasjournaal. Ik ben er vandaag dankzij iemand op Twitter achtergekomen... dat dat allemaal al lang is opgenomen. Je denkt dat het wordt elke dag uitgezonden, dus dat is live. Maar het ja. staat allemaal al op band. Nee. Ja, echt. Alle klucht rond Sinterklaas is al bedacht. Ik hoop dat er geen kinderen luisteren. Is echt waar. Tss. Dit is de Spinvis op Radio 1, bij nu al wakker met Koning Alcohol. Hij zit achterop, we zwijgen alle poos. Ik ben hem eigenlijk zat en ik trap me een. In de slipstream van zijn vriend, Simon Vinko, Gordius Spinvis en koning alcohol van zijn nieuwe album. Tot ziens, Justine Keller. U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. En we gaan naar de andere kant van de wereld, want daar zijn ze ook al een tijdje wakker. Over anderhalve week vinden in Nieuw-Zeeland verkiezingen plaats. En wij blikken alvast vooruit op de verkiezingen met onze correspondent Nick Ritsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nationale verkiezingen in Nieuw-Zeeland. Zijn er op dit moment dan nu elke dag debatten en zo? Ja, elke dag uh, zijn er debatten. Elke dag staan er hele grote stukken in de, in de krant. Overigens gebeurt hier ook niet zo heel veel. Dus ze hebben ook alle ruimte om, om, om erover te kunnen schrijven. Overal uh, in het publieke leven uh, domineren billboards van politieke partijen. Dus het, is hier, uh, ja, het gaat hier aardig, uh, aardig de goede kant op met de verkiezingen. En waar gaan, ze, waar gaan ze over, die debatten? Nou, de verkiezingen gaan bijna allemaal over uh, economie. Alleen maar over economie. Zoals uh, een maand geleden heeft, uh, heeft, uh, hebben de ratingsbureaus uh, Nieuw-Zeeland uh, teruggezet. Uh, ze zijn hun uh, triple-A-status uh, kwijtgeraakt. Uh, en alle partijen hebben plannen gemaakt om, uh, om, om weer terug die triple-A-status te krijgen. Um, en dat is heel belangrijk voor een land als, uh, als Nieuw-Zeeland. Uh, want bijvoorbeeld uh, de Nieuw-Zeelandse dollar is de 18e ...meest verhandelde um, buitenlandse valuta in, uh, in de wereld. Uh -huh. uh, dus dat is heel belangrijk voor Nieuw-Zeeland, voor hun handel. Uh, dus daar uh, proberen alle politieke partijen hun steentje aan bij te dragen. Dus dat worden grote bezuinigingen voor alle partijen? Ja, dat, uh, dat, uh, dat zijn grote bezuinigingen en vooral ook dat uh, veel belastingverhoging. Of je nou bij links of bij rechts, overal uh, iedereen komt, uh, komt met belastingverhogingen. Um, en dat mag uh, wat mij betreft ook wel, want ze betalen hier ook uh, heel weinig belasting. Ja, jij klinkt zo relaxed, Nick. Uh, Niek. Ja, het zijn niet echt, uh, niet echt spannende verkiezingen, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, National staat hier echt al maanden aan kop. Uh, ze hebben op dit moment uh, 45% uh, uh, van de stemming, uh, in Pols natuurlijk. Uh, terwijl twee weken geleden dat nog boven de 50% was. Uh, en de vraag is ook niet of National uh, uh, de verkiezingen gaat winnen, maar de vraag is of, of National boven de 50% uh, gaat scoren, zodat ze in hun eentje een hele, een hele uh, het kabinet kunnen vormen. En wat denk jij, gaan ze dat redden? Uh, nou, ik denk het niet. Want uh, nou ja, in twee weken uh, meer dan 7% verliezen in de peilingen. Dat zegt toch wel wat. Ze krabbelen wel iets terug. Maar ik denk dat het nou well, misschien worden er een foto-finish, maar ja, ik weet het niet. We moeten het afwachten. Nou, er gebeurt daar verder niet zoveel, dus ik neem aan dat uh, ieder gesprek daar in Nieuw-Zeeland ongeveer over de verkiezingen gaat. Nou, dat valt wel mee. Het gaat meer over de slippetjes die hier uh, uh, volledig uh, of uh, vaak wel worden begaan. Een paar uur geleden is bijvoorbeeld de, de, de lijsttrekker van National uh, nog uh, boos weggelopen uh, voor uh, ah, telefoon, kijk. de serie, uh, ploegen. Nou, dat vinden de mensen hier wel mooi, hoor. Dan, uh, dan, <laughs> ja, nou, jij, ook, de, jij ook wel zo te horen. Ja, ik vind het ook wel leuk, hè. Kijk, uh, de, die, die man van National, die, uh, die lijsttrekker van National, die had met een andere politieke partij telen drinken. En dan krijgt hij nog alleen maar vragen over... Uh, over uh, over, ...over dat theedrinken in plaats van over, over de economie. En dan was hij een beetje post geworden net. En dan uh, lukte hij bij de camera's weg. Maar sowieso, die lijsttrekker van National, dat is, uh, is wel een beetje blaaskaakje. Want die had, uh, die had um, bijvoorbeeld hier hebben we de Rena gehad... Uh, dat, uh, dat, uh, dat schip, dat ligt er overigens nog steeds, maar uh, de, de premier die had al meteen de eerste dag gezegd... ...ja, we gaan die multinational in Griekenland gaan we eens even aanklagen. Mm -hmm. Nou, in Griekenland zien ze hem komen, maar ik denk dat er weinig van terecht komt. Maar zo heeft hij heel veel uitspraken waar hij eigenlijk uh, op terug moet komen en dat het eigenlijk niet gelukt is. En ik denk dat dat ook wel een verband heeft met het uh, nou ja, dalen in de peilingen... Um, dus, uh, dus ja. ook Nieuw-Zeeland heeft een eigen Job Cohen, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Want ook daar wordt tegen dronken. Uh, Niek Ritsen vanuit Nieuw-Zeeland over de naderende verkiezingen. Dankjewel. Alsjeblieft. Liefhebbers van muziek, literatuur, film en beeldende kunst kunnen vanaf vandaag hun hart weer ophalen. En wel in Den Haag. Daar begint vandaag de 19e editie van Crossing Border. Het festival is kenmerkend door haar verschillende acts. Bekend of minder bekend uit alle uithoeken van de wereld. Maar wat kunnen we dit jaar verwachten? Michiel Beren is programmeur van het festival. Goedemorgen. Goedemorgen. Het Crossing Border Festival is op vrijdag en zaterdag al uitverkocht. Dat moet een goed begin voor jullie zijn. Ja, nee, dat is uh, ja, echt gek inderdaad. Vrijdag was er heel snel uitverkocht. En uh, afgelopen week is ook zaterdag inderdaad uitverkocht. Dus uh, ja, helemaal gek. En wat kunnen we dit jaar verwachten van Crossing Border? Um, ja, Crossing Border is een, uh, inderdaad is een literatuur- en muziekfestival. Uh, um, ja, het zijn weer meerdere, meerdere bands, meerdere schrijvers, auteurs. Wat maakt Crossing Border nu onderscheidend met bijvoorbeeld Moenial? Dat is ook een festival in Tilburg, ook voor muziek, li film, literatuur en meer. Wat, wat is nu onderscheidend eraan? Um, even kijken, Moenial. Ik ben zelf nog uit het geweest. Maar um, ja, ik, ik denk toch dat wij we onderscheiden zijn. Ik denk dat het wel een andere muzieksoort ook is. En uh, ja, we hebben natuurlijk veel echt internationale uh, literatuur, veel schrijvers. Ja, ik zou het eigenlijk niet kunnen zeggen, want ik ben er nog nooit geweest. Nou, dus... Dat is wel een goeie, heel goede vraag. <laughs> Oké, <Okay. laughs> vorig jaar verkochten jullie ook uit. Toen was de National de grote publiekstrekker. Het ja, probleem top. was toen dat de zaal onvoldoende capaciteit had uh, voor de hoeveelheid mensen die wilden kijken. Hoe voorkomen ja. jullie dit jaar nou zo'nzelfde situatie? Uh, ja, het is soms wel moeilijk te voorkomen, dat soort, uh, dat soort situaties. vorig jaar bijvoorbeeld met de National, uh, ja, toen wij een boek waren, was het wel een grote band. Maar die zijn binnen een half jaar echt heel erg groot geworden. En ja, dan op een gegeven moment krijg je bepaalde publiekstromen. Dat is eigenlijk bijna niet, uh, bijna niet uh, te voorkomen. Maar goed, uh, we proberen in ieder geval dit wel een paar grotere acts naast elkaar te zetten. Zodat in ieder geval de mensen uh, toch naar verschillende zalen gaan. En dat uh, we dit jaar nog eens extra naar gekeken, uiteraard. Want dat uh, is natuurlijk niet leuk als dat gebeurt. Nou is de National voor Radio 1 luisteraars misschien nog niet eens zo bekend. En dan draait het ja. eigenlijk ook nog om de mindere namen, zelfs om de nog onbekendere namen. Uh, ja. Dus dachten we, dan is het misschien goed om eventjes uh, voor te stellen. We hebben het een en ander even gecheckt. Uh, bijvoorbeeld New Villager. Ja, Lighthouse, mooi liedje. En hier verwacht jij veel van. Ja, dit is de band, uh, dat is wel een leuke act die je voor het eerst in Nederland ook uh, optreedt, um, uit L.A. Het, het, het, wat, wat wel bijzonder aan deze band, is, dus los van dat de L.A. heel goed is, is dat ze ook uh, uh, live een heel aparte show hebben met eigen video's en uh, ze zijn ook kunstenaars, dus ze doen allemaal live art en een heel, heel, heel, heel aparte show. Dus uh, ik denk dat we daar nog wel meer van gaan horen, maar de het is ook heel erg goed, dus uh, dat is wel belangrijk. En uh, dan hebben we nog een fragmentje voor je, want ken je deze? Ja. Pinku Noizu is dat. Pinku Noizu uit ja. Denemarken. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, dat is ook weer een uh, bandje. Die hebben hun eerste cd nog niet uit. Ze hebben een paar nummers op een EP uitgebracht. Dus, uh, ja, ik, ik dacht eerst dat ze uit Japan kwamen en toen dacht ik dat ze komen uit de States of zo maar ze blijken dus uit Denemarken te komen. En uh, ja, heel... Uh, heel of, ja, ik weet niet, het is een band, Akron Family, is best wel een grote band, die lijkt heel erg op een heel, heel afwisselend uh, uh, stijl, zeg maar. Ja, ik, ik, ik vind het persoonlijk heel goed, dus ik krijg al op de eerste paar nummers ook wel uh, heel goede uh, kritieken. Ik, ik denk dat het wel een grote band gaat worden. Nu hebben onze luisteraars misschien zin gekregen om het festival te bezoeken, maar het is dus uitverkocht. Alleen voor het optreden ja. van Smith Burroughs zijn nog kaartjes beschikbaar. maar laten we daar ook even okay. naar luisteren. Nou, Ik werd er wel enthousiast van. Is het de moeite waard, Michel? <laughs> ja, het is, uh, het is wel een apart project. Het is een project van de zanger van uh, de Editors... En uh, de drummer van Razorlight. En uh, ze hebben een kerstcd gemaakt. En uh, die komt 28 november komt de CD uit. En uh, dit is het eerste optreden van een tour. Ja, het zijn natuurlijk allemaal hele grote muzikanten eigenlijk die samenspelen. En uh, ik heb een paar nummers gehoord. Dat is echt, uh, echt heel bijzonder. Dus, uh, ja, daar zijn nog wel enkele kaarten ook voor te krijgen. Dus dat zou ik zeker in gaan... Uh, ja, dat ik zou doe. ik ook zeggen. Dan heb ik het natuurlijk helemaal uitverkocht. <laughs> <laughs> hey, Ten slotte konden jullie onlangs nog iets heel nieuws aan. Crossing Borders, volgend jaar ook in Enschede. Hoe zijn jullie aan die ja, locatie cool. gekomen? Um, nou ja, we wilden eigenlijk al een paar jaar uh, uitbreiden. We hebben ook een Crossing Border in Antwerpen. En we wilden eigenlijk naar een ander gedeelte van het land, omdat we niet, niet in de rand zaten dus. En, um, en we wilden ook eigenlijk richting Duitsland uitbreiden. Dus uh, ja, het ligt natuurlijk aan de grens. En uh, we zijn daar geweest in ja, geweldige locaties en uh, geweldig enthousiaste mensen. En, ja, Het culturele centrum eigenlijk van nederland Dus ja. Uh, ja, wij zijn eigenlijk heel enthousiast om daar te beginnen. Dus ik denk dat het wel een goede aanvulling wordt. En vanaf vandaag eerst even in Den Haag crossing border. En het gaat ja. door tot en met zaterdagavond. Michel Beren, dankjewel en succes. Ja, geen dank. En zo meteen gaan we het in Nu al wakker hebben... over het kopen van een ooievaar via Marktplaats... en wat dat dan allemaal weer teweeg heeft gebracht. Maar als het aankomt op echte diepte-interviews... dan halen we ons interviewkanon Jules erbij. Deze week is hij in gesprek met de NSB. En dat is niet wat u denkt. Het is de Nederlandse Sjoelbond. Dit is eigenlijk een soort sport of spel... die je normaal gesproken bij je opa en je oma op bezoek doet. Namelijk Schulen. Uh, maar uh, dat heeft toch een stoffig imago? Alleen er zit iemand bij mij in de studio... die, dat, die deze sport van zijn stoffig imago af wil hebben. Uh, Waldemar Spijker, als ik me niet vergis. Goedendag. Goedenacht. Ja, goedenacht.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 En dan zeggen ze gewoon, uh, uh, dan mag je zo'n steen uh, gewoon, gewoon pakken en nog een keer uh, shoelen. Maar u zegt, niet doen. Dat is toch onzin? U gooit toch zelf die bok? Moet je weer gewoon niet doen? Ja, het zit... is veel te soepel, die, uh, die hele bond. Het, het zit u hoog, zie ik. Uh... Het zit, oh, weet je wat je ook hebt, hè, met sjoelen? Weet je wat je ook hebt? Als je bijvoorbeeld uh, uh, met je hand onder het latje door kan, en dat je dan uh, wel bij die steen kan, als die er ligt, bij de shoelsteen, dan mag je gewoon pakken en gewoon nog een keer sjoelen. En de, maar dat is ook wat u zegt, dat is al eerder gegooid. Doen we niet. Nee, dat hebben we toch zelf kei gedaan. Keihard aanpakken. Keihard, je moet keihard zijn in het Keihard. Je moet keihard zijn in het sjoelen. En daarom wil ik een nieuwe shoelbond oprichten. En die... en die heet de nieuwe sjoelbond. Dat is op zich een, een, een logische naam. De nieuwe nieuwe sjoelbond. De, de, de, de, de afkorting? Uh, nieuwe sjoelbond? Ja, afkorting? Ja, ik denk NSB. Ai... Ja, is een nieuwe Schulbond? Ja, meneer Spijker, Waldemar Spijker, NSB. Enig historisch besef. Ik weet niet uh, waar u het over heeft. Ja, dat heeft de Tweede Wereldoorlog verleden, denk ik. Oké, okay. maar daar heb ik hier niks mee te maken. Uh, toen leefde ik nog niet eens. Dus ik wil gewoon uh, een Schulbond oprichten. En nu noem ik een nieuwe Schulbond. Hoe gaat de uh, structuur daaruit zien? Van die, uh... Nou, weet u wat het probleem is uh, met de Algemene Nederlandse Schulbond? Nou, dat er uh, heel veel tijd verloren gaat in de bureaucratie, in de top van de Sjoelbond. Uh, en er zijn gewoon heel veel bestuurders... die allemaal gewoon op een, op, een, op een reet zitten, als ik het zo mag zeggen, op, op de radio. En die doen gewoon helemaal niks. zitten een beetje wedstrijdformuliertjes in te, in te vullen. Geen en een beetje te vergaderen. zitten een beetje te vergaderen Niet met elkaar. Niet meer vergaderen? Niet meer vergaderen. Ik zeg gewoon één Sjoelbond, één leider.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 Dit is veel onverwerkte pijn. Ik vind gewoon dat er strenger opgetreden moet worden in de sjoelwereld van Nederland. Oké. Als laatste, hoeveel leden heeft u al voor uw nieuwe sjoelbond? Twee. Twee. Ik en mijn broer, Henk. Henk, die is ook van de shoelband. Henk schult ook, maar hij eigenlijk niet zoveel. Maar hij wilde wel lid worden als ik hem een tientje gaf. Oké. Nou, ik wens u heel veel sterkte met uh, de nog eigenlijk op te richten nieuwe Sjoelbond. Dank u wel. En uh, ik, ik zou ook gewoon even, even met, gewoon met de mensen van de Algemene Nederlandse Sjoelbond... om de tafel gaan zitten. Zo allemaal watjes. Nee, want dit, dit valt op te lossen. Allemaal watjes. Meneer uh, Waldemar Spijker, uh, dank u wel voor uw komst in de studio. U hoorde ons interview kanon, Jules Speksnijder. En het is precies half vijf en dus tijd voor... Het Nieuwsminuutje. Met onze actualiteitenredacteur Martijn Middel. Apple heeft na een nieuwe CEO nu ook een nieuwe bestuursvoorzitter. Het gaat om Arthur Levinson, de vroegere CEO van het biotechbedrijf Genentech. Toen het inmiddels overleden Apple-icoon Steve Jobs in augustus een stap terug moest doen vanwege zijn gezondheid, werd hij op papier bestuursvoorzitter. Al kon hij die, dus die functie vanwege zijn uh, gezondheid niet meer uitoefenen. Aan de molenweg in Vuren woedt al enkele uren een brand. Bij de brandweer Gelderland-Zuid kwam rond kwart over twee vannacht een melding binnen van een grote brand bij een paardenpension. De brand ontstond in een opslagschuur en vormt geen gevaar voor omliggende panden. Het blussen van de brand wordt bemoeilijkt door de vele rookontwikkeling. En financieel nieuws: de beurzen in Azië staan op verlies. De Nikkei opent op een licht verlies van 0,1%. Ook in Hongkong staan de rode cijfers op de borden. De Hang Seng verliest op dit moment zo'n 1,6%. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Martijn Middel. En het volgende uur ben je weer terug bij ons met het laatste nieuws. Bij de meeste mensen komt de ooievaar alleen langs om een pasgeboren baby te brengen. Maar er zijn ook mensen die, die je graag in een koortje stoppen als huisdier. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gesproken over een ooievaar genaamd Freedom. Henny Bos kocht deze ooievaar drie maanden geleden via marktplaats. om hem later weer te bevrijden. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. U kocht een ooievaar via marktplaats. en daarna Klopt heeft u hem al. weer vrijgelaten. Wat, met wat voor statement wilde u hiermee maken? Nou, even, hij is nog niet vrijgelaten. want daar gaat natuurlijk nu de discussie over. Oh, waarom is hij nog niet vrijgelaten dan? Dat mag niet. Dat mag niet. U mag wel een dier kopen, maar u mag hem niet meer vrijlaten. Ja, klopt. Dat, uh, ja, dat zijn helemaal de, de regels die dan uh, daarvoor uh, geld lenen. Dus dat uh, is in dit geval gebaseerd op uh, een verkeerde aanname. En ja, dat is ook nou de reden dat daar uh, zoveel vragen opgeroepen worden. Ja, het statement wat we willen maken is eigenlijk uh, om aan te tonen dat het, uh, ja, al bijzonder vreemd is maar je zomaar, uh, oeivaars, niet alleen ooievaars, maar ook uh, andere grote roofvogels, grote uilen noemen ze allemaal maar op, mm -hmm. gewoon uh, vrij kunt komen via marktplaats. Daar is uh, niets illegaals aan, dat mag ook allemaal als je dingen maar uh, van de juiste papieren overzien zijn. En dan mag uh, iedereen, uh, u en ik, uh, die gewoon in een, uh, in een koortje, waar verder geen, uh, geen regels voor zijn achter het huis in het thuis stoppen. Ja, ik vraag me af, hoe doe je dat dan? Net eromheen of zoiets dergelijks? Dat zou kunnen, Je kunt daar een gaasconstructie maken inderdaad met netten eromheen en daar zie je verschillende toepassingen voor, maar zo'n oeivare heeft een spanleider van een meter of twee. Dus hoe groot je de kooi maakt, die kan nooit dat doen waar die voor gemaakt is vliegen. Dus vrij kopen mag wel, vrij laten niet. Ik neem aan dat jullie die naam Freedom hebben gegeven. Exact. Ja. ja, die zal hij nog niet uh, gehad hebben. Uh, nee. Hebben jullie eigenlijk communicatie gehad met die mensen die hem uh, aan jullie verkocht hebben? Uh, niet hierover dit, dit punt. Uh, want uh, ja, wij wilden gewoon een statement maken om dit uh, op de politieke agenda zien te krijgen. Dus uh, we hebben via Marktplaats dit uh, ding. Uh, dit dier gevonden in België en uh, we zijn erheen gegaan en we hebben daar uh, even onderzocht of het uh, legaal was, dus ook met uh, de lokale politie hebben we het even overleg over gehad. Die zich overigens wel verbazen dat ze zomaar mochten. Hoor. want ja, dat kan ja. helemaal niet, uh, dat kan wel. Maar hoe kwam en... u ten eerste op deze advertentie? Ik, ik zoek nooit op het woord ooievaar op Marktplaats bijvoorbeeld. Nou, dat uh, werden we ook geattendeerd door uh, volgers van onze site. We hebben hier zelf uh, rondom ons huis een aantal uh, oorjevaarsnesten staan... Uh, die uh, dan in het voorjaar uh, bevolkt worden door oorjevaars die terugkomen uit het zuiden. Uh, hun uh, jongen hier krijgen. We hebben daar uh, een website omheen ge gebouwd met samen wat kamerasysteem uh, erboven. Dus uh, mensen kunnen uh, tijdens het broedseizoen en het uh, seizoen uh, dat tijdens uh, de jongen uitkomen... dat uh, in het nest volgen. Uh -huh. Daar hebben we zo'n uh, ja, zo 200.000 uh, bezoekers op de site voor. Um, daarnaast hebben wij een klein informatiecentrum hier uh, bij ons onze, onze huis waar uh, in het voorjaar in de zomer uh, mensen gewoon vrij binnen kunnen komen. En eens even kijken wat er allemaal zo te doen is uh, en rondom de oorlog De Partij voor de Dieren, uiteraard is het met u eens, wil een motie indienen voor deze kwestie, over deze kwestie. Uh, wat bent u zelf nog van plan om nu te gaan doen? Nou, wij hebben, ook, uh, we hebben een uh, aanvraag ingediend om een onthef te krijgen om dit dier wel vrij te laten. Mm -hmm. Het probleem is dat gesteld wordt dat het een gefokt dier zou zijn. En, um, maar dat is niet zo. Dit, uh, dit dier is geboren in, in, uh, in Duitsland. En op nesten die staan binnen een natuurpark, een, een dierenpark. Mm -hmm. Alleen die nesten zijn natuurlijk vrij uh, toegankelijk. Die uh, ooievaars daar vertrekken ook, uh, grotendeels naar het zuiden. Dat zullen over de wintermaat al vertrekken. Uh, ze kunnen vrij in en uit vliegen, dus je spreekt over, over een vrije vliegende ooievaar. Ja. En uh, nu is in de tijd dit dier, om uh, een of andere reden, uh, daar kun je allerlei dingen over bedenken, maar van het nest gehaald, geringd geworden en daarmee bestempelt de Duitse autoriteit hem als gefokt dier. Maar als... uh, ja of nee, uh, freedom zou het redden in het wild of wordt het een soort happy feet? Nee, dit is, uh, mijn is een hooivarenstot. Uh, die zou het uh, absoluut hebben in, in, uh, in het veld. Als dat niet zo zou zijn, dan zou je in Nederland helemaal geen ooievaar hebben. Want in, in, uh, ja, eind jaren 70, begin 80 waren in Nederland bijna alle op op één of twee uh, exemplaren na weg. En door een intensief broedprogramma van uh, in de tijd de vogelbescherming. Uh, zijn ooievaars teruggebracht in Nederland? En die zijn dus allemaal voortgekomen uit gevangensassociaties. En dan moet je zien dat ze soms wel een jaar of drie, vier uh, tot vijf in gevangenschap geleefd hebben en toen uitgezet zijn. En die hebben het allemaal gered. Dus als we het niet zou kunnen, dan had je nu geen ooievaars in Nederland. Nou, vandaag wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de Ooievaar Freedom. En Ibos, dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. Hoi.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 Daarnaast een verhaal over Kamal Tabouli. U hoort het goed, Kamal Tabouli. Hij is misschien wel de nieuwe soldaat van Oranje. De 18-jarige knaap uit Rijswijk vocht namelijk mee aan het front in Libië. AP de Tijd sprak met de jonge rebel. Tot zover de weekbladen deze week. Straks praten wij in Nu wakker met het de bondscoach van het Nederlands Dames Cricket Team. Die zit op dit moment in Bangladesh om zich te kwalificeren voor het WK. Maar eerst gaan we naar... Een succesvolle editie van vorig jaar en daarom is er ook dit jaar de show Sta op tegen kanker. Met deze tv-show moeten weer zoveel mogelijk donoren voor KWF-kankerbestrijding worden binnengehaald. Veel BN'ers hebben hun medewerking weer verleend aan de uitzending. Angela Groothuizen en Art Roy Akkers zullen de show aan elkaar praten vanavond. Aan de telefoon Jeroen Plem van iCare, de producent van het programma. Goedemorgen. Goedemorgen. waar de tweede editie van Sta op tegen kanker? Nou, Vorig jaar hebben we een groot succes gehad met de eerste editie die 50.000 donateurs heeft gehaald. En eigenlijk is heel Nederland in opstand gekomen om een einde te maken aan die vreselijke ziekte kanker. En we hebben lang nagedacht of we weer een tweede editie zouden maken. Maar eigenlijk voelden we al snel in het land bij de mensen, de vrijwilligers van het KWF kankerbestrijding, maar ook de bekende Nederlanders, dat er voldoende animo was om weer een tweede uitzending te maken. En dat heeft ons eigenlijk toen toe besluiten om, uh, om vandaag weer een nieuwe uitzending te gaan maken. En hoe Hoeveel donateurs verwachten jullie dit jaar? 50.000, daar moeten jullie er nu eigenlijk overheen? Ja, dat is een hele zware druk op de schouders. Vorig jaar 50.000 uh, nieuwe donateurs... Echt een record uh, in de Nederlandse televisiegeschiedenis. Um, en dat is vrij moeilijk om daar weer overheen te gaan. Want we zitten natuurlijk in een, een hele andere tijd met een crisis. Uh, en een niet zulke al te goede vooruitzichten. Uh, dus wij gaan, uh, wij gaan uit van wat minder, maar we hopen natuurlijk wel een stuk meer. En uh, we hopen dat Nederland toch weer massaal uh, donateur wil worden van KWF Kankerbestrijding. Nu heb je natuurlijk veel van dit soort avonden op televisie. Of er zijn er af en toe een paar voor een ramp of zoiets dergelijks. Bijvoorbeeld in de horen van Afrika recent. En dan denk ik, ja, daar weet ik inderdaad normaal gesproken niet vanaf dat daar een hongersnood aan de gang is. Dus daar moet ik op attent gemaakt worden. Maar kanker is er altijd in ieders omgeving wel dichtbij. En waarom is het toch nodig? Nou, er gaan nog steeds ontzettend veel mensen dood aan kanker, lijden aan kanker, hebben kanker uh, of zijn in strijd met die, met die vreselijke ziekte. Een op, de, een op de drie vrouwen en een op de twee mannen krijgt kanker. In zijn leven. Um, dus dat, is, dat zijn enorme aantallen. Het gaat om tienduizenden mensen per jaar. En uh, natuurlijk is er een ramp ook ontzettend erg. Er moet er aandacht voor gevraagd worden. Maar ook bij kanker is het goed om één keer per jaar... Um, uh, aandacht te vragen voor die feestelijke. ziekte. En mensen te laten zien dat er ook ontzettend eh, veel geld nodig is om nog verder te komen. Nou, is... en, we ook, en, we, sorry hoor, en we moeten ook niet vergeten dat er nog steeds uh, niet echt een medicijn is tegen kanker. Dus er is ook nog steeds ontzettend veel onderzoek nodig. Ja, voor dat onderzoek zijn jullie natuurlijk ook Donora aan het verzamelen ze ook vanavond in de show Sta op tegen kanker. Wat kunnen wij allemaal verwachten vanavond? Ja, het wordt een uh, bijzondere show vanavond om half negen... op Nederland 1 bij de AFO. Um, en je uh, zult eventjes dat uh, uh, vanavond Angela Groothuizen en Art Royakkers de presentatoren zijn. En verder komt er eigenlijk een keur aan Nederlandse artiesten voorbij. Uh, optredens van onder andere Guus Meeuwers, Jeroen van de Boom, Xander Bissonier. Maar ook een heel bijzonder optreden van Angela Groothuizen. Uh, naast zij presenteert die avond... gaat ze een, een bijzonder intiem optreden doen met de dochter van Ria Briefies allemaal wel bekend. En zij gaan eigenlijk een ode brengen aan, de, aan, aan, aan Ria. En dat doen ze met een heel bijzonder lied. En we denken dat het heel uh, veel impact zal hebben voor de mensen thuis. Uh, ook omdat Angela vrij openhartig heeft gesproken over uh, alle emoties die ze heeft bij het overlijden van ria briefies ongeveer anderhalf jaar geleden. Uh, daarnaast zijn er bijzondere bijdragen van Ernst Daniel Smit. Uh, ik denk ook dat veel mensen de, uh, morgen zullen gaan praten over uh, bij de koffieautomaten de dag erna uh, over um, kastspijkers. Want die is ja. een heel bijzonder uh, uh, item gemaakt. En die is helaas, ten tijde dat wij dat item uh, draaiden, uh, overleden. We hebben met zijn uh, nabestaanden gesproken of dat item toch op mochten uitzenden. Dat mag. Dat vinden we heel bijzonder. En ik denk dat daar veel mensen ook wel van schrikken. Wat is dat, dat voor hij... item? Ja, het is eigenlijk een, een item waarin Cas uh, waarin uh, vertelt wat, wat hem overkomen is. En hij, zegt daarbij, hij weet op dat moment dat hij al niet meer zo lang te leven heeft. En hij zegt, ja, ik leef met de dag. En het kan, er, het kan zo zijn dat ik er niet meer ben als dit wordt uitgezonden. En dan sluit het eigenlijk af. En uh, ja, dan, dan is iedereen wel stil. En dan wordt ook het beeld even zwart. En dan moet je ook even nadenken van poeh. Want dat is toch waar, waar, het, waar het allemaal om draait die avond. Om te laten zien dat er nog steeds onnodig mensen doodgaan aan kanker. Mm -hmm. Het wordt geen gezellige avond hè? Ja, goede vraag. Het, uh, het, is, een, uh, het is een avond die, uh, die inderdaad ook wel veel emotie met zich mee zal brengen. En uh, gezellig is wel lastig, maar ik denk dat mensen um, er ook veel hoop uh, uit kunnen halen. Er is ontzettend veel liefde, emotie, ook passie. En dat mensen ook wel geïnspireerd raken. Dus echt gezellig met z'n allen voor de buis is misschien wat anders. Maar ik denk dat mensen wel een hele bijzondere avond zullen meemaken. Het was ook een vreemde stelling natuurlijk, want iedereen is tegen kanker. Uh, later vandaag wordt de show staan op tegen kanker... door de Avro uitgezonden op Nederland 1 vanaf half negen. Uh, Jeroen Plem van uh, producent iCare, dank u wel. Heel graag gedaan. Het is kwart voor vijf uur nu luister naar Nu al wakker op Radio 1. Zometeen een vuurwerk met Joop Adsma, Maar ook proberen wij iedere week aandacht te schenken... aan een van onze nationale elftallen. En ook de elftallen die wat minder voor de hand liggen. En zo ook deze ochtend, want het Nederlands dames cricket team probeert zich in Bangladesh te kwalificeren voor het WK. En waar maandag de eerste wedstrijd werd gewonnen van Zimbabwe, werd gisteren de wedstrijd tegen Sri Lanka verloren. Toch houdt Oranje nog genoeg kansen over om de kwalificatie voor het WK te realiseren. Roland Lefevre is bondscoach van het dames cricket team en zit op dit moment ook in Bangladesh. Goedemorgen. Goedemorgen. Is, hey. dit, is dit nou uw eerste interview op een landelijke medium als trainer uh, van de dames cricket, cricket uh, ploeg? Ja, het is mijn eerste, het is mijn eerste uh, trip als, als zeg maar caretaker coach. We hadden wat, uh, wat coaching issues en op het laatste moment ben ik, uh, ben ik daarin gestapt. Dus voor mij is het, is het allemaal vrij nieuw om met een, met een dames uh, team te werken en, in, in een dames toernooi. Maar uh, het, het, het, uh, het valt allemaal prima mee en het is uh, erg leuk. Ja, dat niet alleen, maar ik, ik vraag me dan toch af of, of de telefoon rood gloeiend staat... zo voor het damescricket. We horen daar toch vrij weinig van? Ja, nee, ik bedoel, we horen sowieso vrij weinig over het cricket, cricket in Nederland. Het is een van de, van, de, van, de, van de kleinere sporten, zeg maar. Maar uh, wereldwijd is het, een, is het een enorme sport en het is erg jammer... dat we mm -hmm. daar in, in, in Nederland zo weinig van, van op, uh, oppikken. Maar hier leeft het uh, enorm... Het uh, is in, in Bangladesh de, de, de belangrijkste sport. En als je kijkt hoe dit uh, toernooi hier wordt, uh, wordt ontvangen, is dat, uh, is dat uh, uh, gigantisch. Ik bedoel, we hebben, de dames hebben allemaal uh, het leger uh, wat ons begeleidt naar wedstrijden. Met in, in kolonnes uh, uh, rijden we door de stad en wordt alles afgezet. Het is, uh, het is vrij uh, krankzinnig. Ja, en toch dan is het me altijd moeilijk om het te vragen aan iemand die zo enthousiast erover is. Maar, maar waarom is het dan zo dat het in Nederland niet echt leeft? Ja, waarom blijft het niet? Ik denk dat het een combinatie van factoren... Ik denk dat uh, uh, het is weinig op de televisie... Uh, het is weinig in de media... Het wordt niet op scholen gespeeld... Um, de jeugd tegenwoordig die heeft zo verschrikkelijk veel andere bezigheden... Dat uh, het, uh, het, uh, het cricket vrij, vrij, vrij ver weg ligt... En we hebben een groot probleem met de combinatiesporten... vroeger was het uh, makkelijk te combineren met, uh, met uh, voetbal en hockey... Maar die seizoenen die lopen steeds verder door in de zomer. Dus een combinatie tussen die sporten is, is een stuk lastiger. En, uh, en heel veel van de goede cricketers van uh, uh, 20, 30 jaar geleden, die kwamen, uh, die waren ook goede voetballers of hockeyers. En als we daar niet meer uit kunnen, uh, de kickers uit kunnen halen, dan wordt het erg lastig. Maar laten we het even in perspectief bekijken. Hoe goed zijn jullie als we dat tegen de rest van de wereld afzetten? Nou, de dames zijn op het moment tiende van de wereld. En uh, het is voor ons uh, zaken, we he, spelen niet alleen een WK we, kwalificatietoernooi maar ook een, een, een, een rankings toernooi. Dus voor dat rankings toernooi, zeg maar, om die tiende plaats te behouden, moeten we hier zesde worden van de tien landen. Dus onze eerste, uh, eerste doel is, zeg maar, die, die, die ranking te behouden, die tiende plaats te behouden. De tweede uh, doel is, zeg maar, uh, de WK kwalificatie. En dan moet je bij de top vier komen. Nou, om daarbij te komen moeten wij van de laatste drie wedstrijden er zeker twee winnen. En de drie wedstrijden zijn tegen Zuid-Afrika, Pakistan en Amerika. Waarvan we waarschijnlijk dan uh, Pakistan moeten verslaan. Nee, en de nee. laatste uh, kwalificatie, zeg maar, is de top 2. Die doorgaat naar de T20, uh, T20 kwalificatie. WK-kwalificatie, in dat is de korte vorm van het cricket. Dus er zijn eigenlijk drie doelen hier. Maar het zijn natuurlijk wel moeilijke doelen, want zoals Zuid-Afrika bijvoorbeeld... die is op papier de sterkste tegenstander in het toernooi. Ja, nee, nee, precies. Die zijn, die zijn de allersterkste. En, en dat zal ongelooflijk eh, moeilijk worden. Die hebben gisteren eh, Amerika afgeslacht. Dus ik denk dat realistisch gezien ons doel, doel was de top zes. Eh, dat, eh, eh, dat was het belangrijkste doel voor ons. En eh, alles wat, wat daarbij komt is, is meegenomen. Dus daarvoor moeten wij eh, in ieder geval Amerika, Amerika verslaan. En dan moeten we in de tweede ronde ook nog aardig spelen. Gaat u ze vandaag extra hard laten trainen? Nou, we, we hebben vandaag we hebben de laatste twee dagen gespeeld. Maandag en dinsdag. Dus het is vandaag een, een rustige dag. En we hebben morgen en overmorgen weer twee wedstrijden. Dus eh, voor, voor alle topsport is het ook belangrijk om af en toe je rust te pakken. En vandaag hebben wij een, een, een rustdag. En het is ook wat lastiger hier om... om uh, uh, goede trainingsfaciliteiten te vinden. Dat wil niet zeggen dat er in het, in het hotel niet de mogelijkheden zijn dat is een zwembad... En een fitnessruimte. Dus uh, daar zullen uh, de dames gaan toeven. Maar het is een, een, een minder zware dag vandaag. Maar hou ze scherp hè, Roland. Het is een belangrijke wedstrijd. En uh, zeker die drie doelen voor ogen houden. Uh, morgen dus op donderdag. Dan speelt Nederland haar volgende wedstrijd tegen de Verenigde Staten. En Mocht alles helemaal vlekkeloos verlopen. Dan speelt Nederland op zaterdag 26 november de finale. Dank u wel. Roland Lefevre, coach van het Nederlands Dames cricket Cricketploeg. Dankjewel. Tot ziens. Diederik, laat me heel even het labeltje van je trui bekijken. Oh. Oh ja, kijk. Made in China. Als je erop gaat letten, dan kom je dat bijna overal wel tegen. En zo is dat land ook nog eens de grootste vuurwerkleverancier van Nederland. Eh, en hoewel oud en nieuw nog ver weg is... zijn de eerste scheepsladingen vuurwerk al gearriveerd in Nederland. Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma is op werkbezoek in China... en bespreekt daar onder andere de controle op export van vuurwerk. Ni hao, meneer Atsma. Goedemorgen. Ja, dat klopt helemaal. En zijn er problemen met de controle op de scheepsexport van vuurwerk? Nou, de, de controle die wordt, uh, wordt steeds beter. beter en de, de informatieuitwisseling ook. Uh, we hebben uh, op dat punt hebben we uh, het, het plan om met onze Chinese collega's duidelijke, nog een afspraken te maken over de vraag. Wat is, uh, wat is illegaal vuurwerk? Hoe kun je dat traceren? En op het moment dat je dat uh, hebt gedaan... dan hebben de Chinezen er belang bij dat ze ook weten waar het vuurwerk vandaan komt... zodat ze ook zelf kunnen, uh, kunnen optreden, ook zelf kunnen handelen. Dat is de ene kant van uh, de manoeën. Daarnaast uh, gaat het natuurlijk ook vooral om de vraag... Uh, dat duidelijk wordt gemaakt hoe je vuurwerk op een uh, verantwoorde en ook veilige manier kunt gebruiken. Ook daarover uh, zal worden gesproken... Ja, en, en tenslotte hebben we uh, niet alleen uh, te kijken naar de Nederlandse situatie, maar eigenlijk zegt man van ja, wat in Nederland uh, aan afspraken mogelijk is, dat zouden we voor heel Europa van toepassing willen verklaren. Uh -huh. Chinezen geven zelf aan dat ze er veel belang aan uh, en waarde aan toekennen. Uh, Al die afspraken. Dus uh, ja, ik ben ik ben uh, heel erg gemotiveerd om te Als ik, als uh, ik dat zo hoor, dan, uh, dan komen jullie er wel uit. Ja, nee, zeker. En uh, kijk, Rotterdam is, is voor uh, China ongelooflijk belang, belangrijk als doorvoerhaven. Dus uh, alles wat er illegaal uh, via Rotterdam binnenkomt, wat via Rotterdam uitgaat, ja, daar hebben de Chinezen ook belang mee om dat te weten. En dat geldt overigens niet alleen voor vuurwerk, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor het transport van afval. Wat doet u verder deze dagen tijdens uw werkbezoek in China? Nou, dus in de eerste plaats is er een uh, brede handelsdelegatie, een brede handelsmissie uh, uh, mee naar China. Uh, ik ben op dit moment bij, bij onze ambassadeur in, in Beijing, de heer Beking. En uh, samen met uh, hem en de tientallen uh, ondernemers die er zijn, uh, proberen we dus ook direct te bevorderen dat er uh, nieuwe contacten en daardoor ook wellicht contracten worden uh, gesloten. En de ondernemers die zijn vooral afkomstig uit de watersector, dus de vraag hoe ga je om met het, wat we ook in Nederland als een belangrijk onderwerp zien, over. hoe ga je om met het probleem van het te veel aan water of te weinig aan water, wat kun je daar aan doen? Waterkwaliteit speelt bij verschillende gesprekken een rol. En wij zijn vooral ook geïnteresseerd in uh, de vraag hoe we China kunnen helpen... een stad als Beijing kunnen helpen, een stad als Shanghai kunnen helpen... om het verkeer beter te organiseren in die steden. Nou, dat, uh, Daar hebben we een aantal specialisten voor meegenomen van het Nederlandse bedrijfsleven... IBM, Siemens uh, en, en een paar anderen... die ook uh, met, met behulp van moderne technologie uh, in China een bijdrage kunnen leveren... aan, een, uh, aan de doorstroming van het verkeer. En zoals u weet... Ja, in, in China uh, is het is, is een enorme groei van het aantal auto's. En uh, ja, de Chinezen hebben er zelf ook veel belang bij dat ze elke suggestie die bruikbaar is uit, uit Nederland uh, uh, meekrijgen. En wat hebben wij Nederlanders nu aan het bezoek wat u brengt aan China? Wat wat zal dit ons opleveren? Nou, dat levert ons in elk geval een aantal concrete contacten en contracten op. Dus dat betekent dat het voor uh, de, de, de handelsbetrekkingen goed is. Nederland is overigens het tweede land in Europa na Duitsland als het gaat om uh, de wederzijdse handelscontracten. Dus er gaat, gaat nogal wat geld in om. Uh, op, op jaarbasis hebben we het ook meer dan uh, 70 miljard euro, dus dat is, dat is niet niks. Dus ook voor de uh, uh, werkgelegenheid in Nederland is het van ongelooflijk groot belang. Mm -hmm. En uh, tegelijkertijd uh, hebben we uh, ook op een aantal terreinen, kunnen we van de Chinezen leren. Ik ben gisteren met, uh, met een aantal uh, uh, collega's... Naar waterstaatkundige projecten geweest, die je bijna kunt vergelijken met uh, de situatie in Nederland. De, de, we hebben bij een, een rivier gestaan die weliswaar groter is dan de Rijn, maar qua Stroomgebied goed vergelijkbaar is. En als je ziet dat we in Nederland op dit moment investeren om de rivier meer ruimte te geven. zodat er bij toekomstige mm -hmm. wateroverlast minder problemen hebben, Ja, dat is iets waar ze in China jaarlijks mee worden geconfronteerd. Dus hun ervaringen kunnen wij ook weer heel goed gebruiken. En wij leveren ook onze knappe koppen weer aan hen. Ik hoop dat het uiteindelijk ook iets oplevert en misschien ook een economische samenwerking. Uh, Nederland en China zullen dus niet alleen het vuurwerk aan elkaar verbonden blijven de komende jaren. Staatssecretaris Joop Adsma, bedankt voor de toelichting. Graag en succes ook vooral met uw werkbezoek daar in China. Dank u wel. Ja. Hoe dag. werkt dit? Wat vindt u daarvan? En waarom is dit zo? Vragen die stellen we de hele dag. Maar er zijn ook van die vragen die we niet durven te stellen. Daar heeft onze verslaggeefster Cecile van der Gift geen last van. Zij gaat elke week op zoek naar antwoorden op vragen die nooit worden gesteld. Iedereen heeft wel eens van die heftige dromen waarin de raarste beelden voorbij schieten. Nou ja, iedereen, dat vraagt me dus af. Wat zouden slechtziende of blinde mensen zien als ze dromen? Dat is een hele moeilijke vraag. Dat zou ik niet weten. Hun voelen natuurlijk heel veel. En volgens mij doen ze alles wat ze voelen, hebben ze een beeld bij. En dat dromen ze. Hele rare dingen die wij ons niet kunnen voorstellen, denk ik. Een blinde als ze dromen. Uh, nou, net zoals ieder ander mens die droomt, toch? Ja Weet je Tess? het is? Ze hebben niet echt een beeld gevormd van iets hoe het er in het echt uitziet. Dus ik weet ook niet hoe ze dan hun droom kunnen vormen. Maar ik denk dat ze vage beelden zien, inderdaad. Dat ze kunnen zien. Volgens mij niks anders dan dat zien uh, zienden zien. Helemaal niks. Of rare figuren, denk ik. Inmiddels ben ik uh, aan tafel geschoven bij Annemiek van Münster... schrijfster van het boek Plus 23 over het leven van haar als slechtziende. En ik denk dat ik mijn vraag aan niemand beter kan stellen dan aan jou. Wat dromen slechtzienden? Nou, ik denk in wezen niet heel veel anders dan, uh, dan anderen. Alleen, ja, ik, ik droom zoals ik mijn wereld uh, ook beleef. Dus ik, uh, in, het, in het dagelijks leven zie ik, uh, nou ja, met, uh, met één oog ben ik blind. En met mijn andere oog zie ik door een koker. En dat is ook nog wazig. En zo beleef ik mijn dromen ook. Dus, uh, ja, ik heb geen overzicht. En, uh, ja, ik zie het dus niet gedetailleerd. Ik zie grote vormen en vlakken. Dus ook in mijn dromen. Wat is het verschil met slechtziende en blinden als ze dromen? Nou, uh, slechtziende hebben nog een visueel referentiepunt. Dus uh, zij zien iets uh, overdag ook nog. En dat kunnen ze ook vertalen in hun dromen. Als je blind bent geboren bijvoorbeeld, dan heb je nooit een beeld kunnen vormen. Dus je droomt ook niet in beelden. Je droomt dan in, uh, nou ja, in, in uh, uh, uh, klanken, in geuren, in kleuren, in gevoel ook vooral. En ja, dat is bij slechtziende. Die hebben nog wel een visueel referentiepunt. En, ja, dus dat, dat komt dan wel terug. Dus je, je hebt dan wel iets van beelden. U bent uh, blind aan één oog en slechtziend aan het andere oog. En u ziet heel veel in vormen. Komen dat dan ook terug in je dromen of komt er dan veel meer fantasie bij kijken? Nou, um, in het dagelijks leven komt er sowieso ook wel fantasie bij kijken bij mij. Want ja, je vult de vormen ook in. Uh, als ik jou zo tegenover me zie, zie ik wel dat je blond haar hebt. Maar ik kan bijvoorbeeld niet, uh, geen uh, gelaatsuitdrukking geluids, uh, of ogen of beugel. Dat kan ik allemaal niet zien. En dan vul ik dat in aan de hand van nou, bijvoorbeeld je postuur als je slank bent. Of misschien praat je wel met een R. Nou, dat is niet zo. Maar dan vul je, vul je ook een beetje de achtergrond in en wat voor type je bent. En zo doe je dat ook in dromen. Dan... Je ziet iets, of een grote vlek in de verte. Nou, dat is dan een gebouw, of een toren, of een flat, of, of wat dan ook. En, en zo uh, vul je eigenlijk de hele wereld om je heen uh, in. En er komen dus ook in je dromen wel wat, wat gekke dingen ook uh, uit. Zoals wat? Nou, uh, rare combinaties van, uh, van plaatsen die... Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, de, de pier van Scheveningen komt dan ergens in een, in een plaatsje... Wat, wat een heel Spaans gevoel heeft, bijvoorbeeld, uh, of zo. En dan, dan worden allerlei... Uh, ja, ervaringen worden gecombineerd, en ja, dan zie ik het wel als een soort pier, want die vorm herken ik uit Scheveningen, maar dan past het weer niet in, in Spanje of zo. Nou ja, en zo, zo komen er hele aparte dingen af en toe uit. In uw boek beschrijft u ook dat u hele heftige dromen had voor uw revalidatietijd. Is dat nu nog steeds zo? Nee, ik heb uh, drie jaar geleden gerevalideerd en in die revalidatieperiode bij Fysioot low Loef ja, ...leerde ik eigenlijk emotioneel en praktisch beter om te gaan met mijn slechtziendheid. En voor die tijd had ik heel vaak angstdromen. En na, ja, ja, na mijn revalidatie heb ik nooit meer die angstdromen gehad... ...omdat ik toen eindelijk mijn slechtziendheid ook ging accepteren... ...en ja, vloeide die angst ook gewoon geleidelijk weg. Dus dat was wel heel mooi om te zien, ja. Slechtziende dromen in vormen. Zij kunnen namelijk vormen nog wel zien, maar vullen dit in met details door middel van fantasie. Blinde mensen daarentegen kunnen helemaal niet zien. Zij dromen op basis van gevoel, geur of klanken. Dus ieder mens, goed of slechtziend, kan heftig dromen. En kan luisteren naar nu al wakker. Dat doe je momenteel. En zojuist hoorde je al dat we even met China belden. Want daar was onze staatssecretaris Atsma. Maar in het komende uur, en dat zie ik als ik in het rijboek kijk... dan zie ik nog veel meer China. Zo gaan we bijvoorbeeld even bellen met Joël uh, Voordewind van de ChristenUnie. Want die gaat vandaag Kamervragen stellen over de situatie in China. En daarnaast zie ik ook net onze studiogast binnenlopen. En die heeft ook alles te maken met China. Nou ja, eigenlijk met Tibet. Maar die twee uh, landen zijn helaas onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo meteen hoor Waarom. Ook presenteert Ferry Mingelen vandaag zijn boek Graven rondom het Binnenhof. En ook hebben we natuurlijk in de Holland-Amerika-lijn weer een update in onze verkiezingsstrijd van Amerika. Want dat is nog maar minder dan een jaar te gaan. Ja, de tijdschriften hoeft u vandaag eigenlijk ook niet meer te kopen. Want zometeen geven we u een overzicht van wat er allemaal in staat in het vervolg. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.